Mariette Krol met het NOS-journaal. In de Duitse stad Dresden is SPD-leider Gabriel gisteravond onverwacht verschenen... op een discussiebijeenkomst met Pegida-aanhangers. De Sociaaldemocraat zat in het publiek om als privépersoon te komen luisteren... naar de mensen die de afgelopen weken de straat opgaan... om te demonstreren tegen wat zij de islamisering van Duitsland noemen... Het bezoek is opvallend, omdat de gevestigde Duitse partijen worstelen met hun opstelling tegenover het kritische Pegida. Bij een luchtaanval van het Syrische leger op een rebellenbolwerk bij Damascus zijn tientallen doden gevallen. De meldingen variëren van 35 tot 42 doden, onder wie ook kinderen. Ze kwamen om het leven toen ze een moskee verlieten. Oppositiegroepen hebben videobeelden online gezet van bebloede lichamen op het plein voor de moskee. De Amsterdamse politie neemt extra veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd Ajax-Feyenoord van zondag. De klassieker wordt altijd goed beveiligd, maar na de brand in het supportershome van Ajax vorige nacht zijn er extra maatregelen genomen. Welke dat zijn, is niet bekendgemaakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk, maar veel Ajax-supporters denken dat Feyenoord-fans erachter zitten. In de Franse Alpen zijn twee mensen om het leven gekomen. Een Britse skier stortte van een steile helling aan de noordkant van de Mont Blanc... en een Franse vrouw werd in de buurt van Valois verrast door een lawine. De Franse autoriteiten waarschuwen dat de omstandigheden in de Alpen op het moment gevaarlijk zijn. Dit wintersportseizoen zijn al elf mensen om het leven gekomen. Een Amerikaanse beurshandelaar heeft excuses aangeboden aan klanten... die door zijn toedoen veel geld hebben verloren... In een brief schrijft de handelaar dat hij te gretig was en daardoor enorme verliezen heeft veroorzaakt. De man werkt bij een hedgefonds in New York en kreeg tien maanden geleden 100 miljoen dollar in beheer. Daarvan is nu nog maar twee ton over. Het weer: vannacht ligt de vorst vanuit het westen ijzel en grote kans op gladheid. In het oosten eerst nog sneeuw. In de middag wordt het droog en 3 tot 6 graden zondag bewolkt en een graad of 5. Dit was het NOS-journaal.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 wait to see The driving fast cars. Side.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 You can't hurt me anymore On your side